9 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. In een afkeerkliniek voor drugsverslaafden in de Peruaanse hoofdstad Lima... zijn bij een brand zeker 26 mensen omgekomen. Er zouden ook 10 mensen gewond zijn. De kliniek staat midden in een dichtbevolkte wijk. Brandweerlieden proberen het vuur met mannenmacht te blussen. Er zouden veel doden zijn gevallen omdat de deuren van de patiëntenkamers op slot zaten. De oorzaak van de brand in Lima is nog onduidelijk.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 In de Eredivisie heeft Veen thuis met 2-0 gewonnen van FC Utrecht. De eindstand was na een kwartier al bereikt. Dost maakte na 12 minuten 1-0, twee minuten later maakte Gouwendeel de 2-0. De Duitse schaatser Jenny Wolf heeft op het WK Sprint in Calgary de eerste 500 meter gewonnen. Ze reed een tijd van 37 seconden en 35 honderdste. Van de Nederlandse schaatsers reed Annette Gerritsen de snelste tijd. Ze werd vierde, Margot Boer werd zesde, Thijs Joenema en Marit Leenstra eindigden in de achterhoede.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 van Kiholi, 35-17. En we horen opnieuw het go-to-the-start... omdat Pim Schipper in zijn eerste start dacht... ze zijn bij de NOS op de radio nog bezig met de reclame. Ik geef hem met de punt van mijn schaats door de rode lijn... dan word ik afgeschoten en Dat kan verredeld. Sebastian Théorwan dadelijk... inderdaad de hele rit live doen. Maar dan moet hij nu wel stil blijven staan. Beweegt weer ietsje naar voren. Maar dit keer wordt er maar één keer geschoten door de starter. Dus is Pim Schipper begonnen aan zijn eerste wereldkampioenschap... sprint in nummer 4 van het NK. Maar 10-08 is niet echt een opening die je verwacht... Bij een een sprint Sprinttoernooi op de 500 meter. Denny Ieles een tegenstander. Opent in 9,79. Dat zijn de echte openingen. Maar je zag toch in die openingstijd van Schippen. Dat hij zich heeft ingehouden bij die tweede start. Over inhouden gesproken. Moet hij ook doen aan het begin van de tweede bocht. Van de binnenbocht. Oeh. Gaat zelfs bijna onderuit. Komt helemaal in de buitenbaan terecht. Die har hij harkt dan nog wel weer terug naar de binnenbaan toe. Maar het is geen lekker begin van het WK sprint voor Pim Schippen. Sterker nog, het is een teleurstellend begin. 35,77 is zijn eindtijd. 35, 23 20 is de tijd van Danny Ile En de Duitser is daarmee erg blij. Want hij haalt ruim 2500 honderdste seconden van zijn persoonlijk record af. Maar Pim Schipper zal balen. Want met allerlei schoonheidsfoutjes en gewoon technische fouten... komt hij niet verder dan 35-77. met 35-17 nog steeds aan de leiding. AZ kan weer koplopen worden. Moet het wel winnen vanavond van Roda. Racht nog niet mee. Er. Maar de ploeg uit Alkmaar staat met 1-0 achter. Na 18 minuten de ploeg van Gert-Jan van Beek drukte één keer de turbo boost. Je weet wel van Night Rider even in jeugdcentrum. En meteen kwam Palsen buitenom. Een kans voor Maher om te schieten. Maar die bal ging hoog over het doel heen van Kyshek. Maar het was een mogelijkheid. Maar inmiddels is Roda toch weer de baas. En dan gaan we naar nak tegen de Graafschap. Rizet van de Maden. Leuke wedstrijd met dank aan de Graafschap. Het is 1-1 nog altijd in de 63ste minuut. En het is toch wel opvallend hoor. De Graafschap is gewoon baas in Breda. De thuisploeg stelt hevig teleur. Zeker in de tweede helft is het eigenlijk niet om aan te zien wat de ploeg van John Karelsen laat zien. Maar nog altijd staat het slechts 1-1. 3-0 was het bij Herakles Excelsior. Frank Wieluid. Daar zit Vinke nou bijna op de penalty stip. Daar had hij graag een bal gehad. Want hij was er door. En op het moment dat hij voor zijn tegenstander langskruist. Voor uh, Rienstra komt. Uh, loopt hij, ja, wordt hij eigenlijk aangetikt. En wil hij graag een penalty? Hij heeft het er nog even over nu met scheidsrechter Luc Wouters. Want hij kreeg hem uiteindelijk niet. Was daar behoorlijk teleurgesteld over. Excelsior met 11 tegen de 10 van Herakles. Maar vooralsnog maakt niemand in Almelo zich zorgen. Want de thuisploeg staat nog steeds met 3-0 voor na dik een dikke uur voetbal. Oh, oh, oh. Genesis met That's All. Wat is de snelste tijd tot nu toe op de 500 meter? Nog steeds die 35, 17, Sebas? Je mag niet meer raden. Van, uh, van Kio Lee, hè? Dat, die staat er al even uit de tweede rit. We gaan nu dadelijk beginnen aan de zesde rit trouwens. Rit hierna, uh, Shawnee Davis op de baan. Maar nog niemand gekomen aan de tijd van uh, Kio Lee. Ik zag wel trouwens net Harald Silos rijden... Die kent u misschien nog wel. Dat is die led die aan Short Track deed. En dat ging combineren met het lange baan Tijdens de Olympische Spelen van Vancouver. Eerst de Olympische 5 kilometer reed. En s'avonds naar de Short track baan ging om daar te rijden. Uh, zich nu helemaal op het lange baan schaatsen. Uh, uh, zich helemaal daarop heeft gericht. Wordt getraind door niemand minder dan Jeremy Wodderspoon. En dat werpt toch zijn vrucht af. Want nadat hij al een goed EK reed in Budapest. Daar werd hij zesde. Rijdt hij nu 1,2 seconden van zijn persoonlijke record af. Nou is de 35-56 niet een tijd. Uh, waarmee die zal winnen op deze 500 meter, sterker nog. De echte 500 meter specialisten moeten daar toch wel een seconde nog uh, van af kunnen rijden. Maar aangezien die uh, Silos wel een goede 1000 meter ook kan rijden... kan die misschien wel mee gaan doen in de subtop, zullen we maar zeggen... van dit sprint. Het is toch mooi om te zien dat iemand zo'n progressie boekt op de 500 meter. Kio aan zijn tijd kwam uh, Silos niet. 35-17 is nog altijd de snelste tijd op de 500 meter bij de mannen. achter, racht dan niet meer. Ja, toch alweer een tijdje, want die goal staat sinds de tiende minuut op het bord. We zitten inmiddels in de 25ste minuut. En AZ heeft heel veel moeite om uitgespeelde momenten te creëren voor het doel van Kisek, Die nu het balbezit heeft na een terugspeelbal, krijgt een wat hoog aangespeeld. Een beetje in de problemen gebracht de doelman van Roda. En dus trapt hij de bal dan paniekerig over de zijlijn. En dan mag AZ daar links op het middenveld gaan gooien. Dat gaat Simon de Deense International. Een meter of 25 wel over de middenlijn ingegooid richting Martens. Nog onzichtbaar in deze wedstrijd. Terug naar Paulsen. Viergever dan helemaal op de helft van AZ. Dan in de as van het veld aanvoeren. Mooi zander. Hij heeft de bal in de voeten. Zou de diepte kunnen kiezen. Maar twijfelt wat met een jagende Donald in de buurt. En dan toch de bal met links naar voren getrapt. Richting Holmen. Kan de bal niet controleren. Hemte krijgt hem op zijn wreef. En trapt hem miraculeus helemaal over de breedte van het veld. Ergens ver weg over de zijlijn. Verder hier vandaan. Niet zo'n handige touche dus van de linksback van uh, Roda JC. AZ heeft weer een ingooi. Weer is het Martens. En dat uh, Palsen de bal genomen had. Palsen altijd gevaarlijk op links. Bal kan voorkomen. dan komt terecht op de rand van het strafschopgebied bij AZ. Op de punten van bij Ramzi. En die probeert uh, te verdedigen voor de ploeg van Harm van Veldhoven. Roda JC. Roda met de beulen, Jonker dan, maar wordt afgetroefd in de lucht door Moisander. Dan zit Vormer ertussen, is Ramsey vrij op links en wil die wel de diepte in. Maar Reijnen is er snel bij, Vormer dan, driehoekje met Hemte En dan weer Jonker, aanname op de borstcontrole is goed, metertje of 5-6 over de middenlijn. Toch de bal kwijt bij de Deen, de aanvoerder dus van Roda JC. En de man die aangeven was bij het doelpunt van uh, Malki, Die overigens uh, de rug van Palsen bij zijn kopbal nog even raakte. Maar Malki krijgt het doelpunt gewoon achter zijn naam. Het is de enige goal tot nu toe in deze wat tegenvallende wedstrijd nog. Hoewel Roda daar vast anders over denkt. Het is 1-0 voor Roda tegen AZ na 27 minuten. Sebastian Timmerman kondigde met al aan Johnny Davis. In de buitenbaan moet ik zeggen gaat het opnemen tegen Espen Vammen uit Noorwegen. die Noor staat in de binnenbaan de Noorse kampioen op de 500 meter. Um, en hij mag het dus opnemen tegen Shawnee Davis, die oud-wereldkampioen. Maar dan moeten we alweer drie jaar terug naar Moskou, 2009, toen hij uh, de wereldtitel daar pakte. Daarna reed hij nog één keer het weken sprint mee. Dat was vorig seizoen in Ereveen. En daar eindigde hij als derde in dat door q Lee gewonnen toernooi. Kan Shorney Davis hier een 35 laag rijden of misschien wel 34. Dat zal toch moeten om mee te kunnen gaan doen in dit wereldkampioenschap. In de wetenschap dat hij altijd veel tijd goed gaat maken op de 1000 meter. Maar hij verliest op de eerste 100 meter behoorlijk tijd. In ieder geval op Vammen. En met een opening van 10-06 laat hij ook wat tijd liggen. Linkerarm ook eventjes richting het ijs in de eerste buitenbocht. En nu op de kruising gaat. Davis wat meer vaart maken. Hij probeert haar uit te versnellen. Dat is hem ook wel gelukt. Hij rijdt ook wel richting Vammen. Maar hij komt nog niet op de Noor echt afgedenderd. Hij heeft de binnenbaan nodig om dichter in de buurt te komen bij Vammen. Maar Vammen gaat hier misschien wel Davis verslaan. Of komt de Amerikaan nog terug? Nee hoor. Vammen winterrit. En nou, Davis komt nog dermate terug dat hij op het einde toch nog in de gelijke tijd eindigt dan Vammen. Samen gelijk over de streep. 35-16 voor beide rijders. Vammen die maakt even een gebaar naar zijn coach dat hij tevreden is. Want voor de Noor is dat een persoonlijk record. Dat is het niet voor Shawnee Davis. Wellicht wordt de tijd van een van de twee nog gecorrigeerd. Maar met 35-16 hebben we dus op dit moment twee leiders. Vammen en Davis. En gaan wij ons opmaken voor de rit dadelijk van Sjoerd de Vries. Valt Nak nog steeds zo tegen, Richard? Richard? Ja, ja, ja, zeker in de tweede helft is het eigenlijk niet om aan te zien wat de thuisploeg laat zien. Veel gemor ook links en rechts vanaf de... Tribunes daalt neer op de spelers die plichtmatig voor de dag komen. Zeker in de tweede helft, een half uur eigenlijk, waren beide ploegen in de eerste helft dus aan elkaar gewaagd. Daarna werd de graafschap beter en heeft het ook duidelijk de beste kansen gehad. Zoon nu met een aardige voorzet. Daar zit Schalk dan weliswaar even aan, maar echt gevaarlijk is het allemaal niet. De bal gaat hoog over het doel bij De Winter. Die vervolgens alle tijd neemt om de bal op te rapen en weer neer te leggen. Want een een resultaat voor de Graafschap dat is meegenomen, zeker na de laatste weken, de laatste acht wedstrijden. Zeven nederlagen voor de ploeg van Andries Uldering. Aan de andere kant ben je toch ook geneigd te zeggen als je kijkt naar het spel van de Graafschap en naar de kansen dat de ploeg het gewoon verzuimt om het af te maken. Zojuist een minuut of vier, vijf geleden een kans voor Poepon. Hij raakte de lat en dat was eigenlijk de zoveelste kans al voor de ploeg uit de Achterhoek. Nu is het El Hasnaoui ingevallen, zojuist voor Poupon. Combinatie zoeken aan de rechterkant. Nu misschien met Badibanga, maar die wordt weer pootje gelicht door een van de spelers van NAC. Een vrije trap aan de rechterkant voor de Graafschap. In de 74ste minuut, 1-1 in het Radverlegstadion. Ik zie weer oranje, Sebas. Het oranje van Sjoerd de Vries, de 23-jarige Vries. Hij is ook Vries uit Heerenveen en uit Sneek. Sneek komt die origine vandaan, hij woont in Heerenveen tegenwoordig. En ook hij maakt zijn debuut bij het op het wereldkampioenschap sprint. Stuart de Vries, nadat hij in 2007 alweer wereldkampioen werd... bij de junioren in Innsbruck, werd hem een grote carrière toegedicht. Hij ging naar de ploeg van Jack Ori, maar het kwam er gewoon niet uit... Soms gaat het gewoon niet zo goed tussen mensen onder links. Soms werkt een schema gewoon niet. Dat was het eigenlijk. Want ze konden het goed vinden met elkaar. Maar het schema van Ori werkte gewoon niet goed. Sjoerte Vries ging naar Gerard van Velde En daar werkte het wel goed. Want in dat eerste seizoen onder Gerard van Velde werd hij derde op het Nederlands kampioenschapsprint. En plaatste hij zich dus voor dit WK. Het publiek gaat juichen. Kunnen ze beter eventjes niet doen. Want ze staan geconcentreerd bij de start. Maar ze zijn vertrokken. Ze, Sjoer de Vries en Danny Morrison. Misschien wel outsiders voor een goede prestatie. Deze Canadees middellange aanstandsfeest. Specialist Sjoerd de Vries 10-0-2. Dat moet sneller kunnen. Dat moet na de 9 seconden. 10-17. Dat is ook niet echt een denderende opening van Danny Morrison. Die inmiddels de kruising opgedenderd is. Sjoerd Vries rijdt. Oh, daar niet zo goed. Een enorme missen van Sjoerd de Vries. Die veel voorover dook als het ware op de kruising. En daar echt een volledige slag moet laten lopen. Net als bij Premier Schipper Het is ook een slecht begin van Sjoerd de Vries. Hij gaat ook de rit verliezen van Danny Morrison. Hij had het makkelijk moeten kunnen winnen. Morrison 35-28. Zesde tijd voor de Canadees. 35-53, voorlopig de zevende tijd voor Sjoerd de Vries. Ja, die misser, dat is toch zonde. En dat uh, beseft hij zich. Hij slaat zich op de knieën. Want het had een persoonlijk record kunnen zijn. 35-53, uh, de eindtijd voorlopig dus van Sjoerd de Vries. Ze komen niet aan de tijden van Vammen uit Noorwegen. En Amerikaan Davis, die staan met 35-16, nog altijd gedeeld bovenaan. Maakt Excelsior tegen 10 man wel, uh, ja, wel indruk, Frank Wille? Nee, maakt nog altijd geen indruk. En nog een kwartiertje te gaan ook nog altijd 3-0 voor uh, Heracles. En de beste kans, afgezien van die uh, mogelijkheid van vinken dan uh, voor uh, Excelsior. Wat eigenlijk de enige kans is voor de Rotterdammers in deze hele wedstrijd was daarna weer een hele uh, goede kans uh, voor Plet die uh, op de doel, tegen de doelman aanschoot, tegen de ruiter aan. Maar wel nu uh, Herakles met een man minder dus dan uh, Excelsior. Uh, in, in de rol van de Rotterdammers zoals die het eerste uur speelde, wachten op wat de tegenstander gaat bedenken. Alleen is Excelsior een stuk minder creatief... en uh, een stuk minder goed in het positiespel dan Herakles dat het eerste uur was. En dus heeft uh, de ploeg uit Almelo het tot nu toe... Nou, eigenlijk ja, relatief gemakkelijk, wordt wel driftig gewisseld. Door Sean uh, Lammers, de coach van uh, Excelsior. Heeft hij met ons Oost ingebracht. Matthij ingebracht ook. Maar uh, ja, die staan er nog maar net in en kunnen dus uh, in de eerste tellen van hun uh, speelminuten nog niet echt het verschil maken. En zelfs met een man minder als Iraklis de bal heeft, kun je nog zien dat ze gemakkelijk uh, blijven voetballen. En ook durven de tegenstander op de eigen helft nog uh, vast te zetten. Als ze het speelveld maar klein houden, komen ze eigenlijk niet in de problemen tegen de Rotterdammers. En mogen nu ook gaan, gaan naar Ragnar. De problemen zijn serieus, serieus voor zet, Want de 33ste minuut staat op het bord en Mats Jonker, eerder aangever, is nu afmaker. Ik zie Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ, zich achter zijn oren krabben op de bank. Want zijn ploeg kijkt tegen een 2-0 achterstand aan. Het begint allemaal links een metertje of 10 over de middenlijn. Daar is het Ramsey die meegeeft aan Donald. Zijn voorzet wordt nog even getoucheerd in de doelmond. Maar Donald is helemaal vrij, werd daar goed weggezet. En uh, vervolgens bij de tweede paal komt dan Jonker inlopen. Als viergever de man is die de bal wel raakt, maar niet kan uitverdedigen. Heel dichtbij staat hij bij de goal, Mas Jonker. En hij scoort en zet Roda dus op een 2-0 voorsprong. Vijfde goal van uh, Mas Jonker dit seizoen. We zagen al eerder de twaalfde van Malky. Twee uitgespeelde momenten voor uh, Rode JC in deze wedstrijd. En een voorsprong 2-0. Dat komt aan, zeker nadat die actie... die uh, door Jonker wordt gepromoveerd tot goal een minuut komt. Nadat Roda ontsnapt aan een gelijkmaker. Want we zagen de vrijheid aan de linkerkant bij Maher. Links in het strafschopgebied Moeilijke hoek tot bij de goal van Kisek Geeft de bal hard voor. Op de doellijn wordt er verdedigd door Vukovic. Voordat Holmen de bal maar voor het intikken heeft. Dat was de kans op de 1-1. Maar Zet kijkt dus tegen een 2-0 achterstand aan. En we zitten dan 11 minuten voor de rust hier in Limburg. Danny Graffit maakt plaats voor Sebastian Timmerman. Heb je nou al 34 eens gezien? Eindelijk, eindelijk net. Georgie Kato, 34-56. Snelste tijd. Roman Kretsch, een Kazachstaanse tegenstander. 34-91. Tweede tijd. En uh, op dat moment zat Hein Otterspeer op het bankje. En die keek me naar beneden. En die keek me naar beneden. Hyper geconcentreerd. En in één keer hoorde hij uh, de speaker hier in Calgary... ...hoorde hij zijn naam roepen. Representing the Netherlands. Hein Otterspeer. En toen zag je hem schrikken van... ...verrek, ik moet al de baan in. Ik moet rijden. Nou, hij staat klaar inmiddels in de binnenbaan. Maar hij is dus uh, overgeconcentreerd. Deze outsider voor het podium volgen. Jeremy Waterspoon. Hij rijdt tegen Alexa Otter Speer reed vorige week in Salt Lake City bij de wereldbekerwedstrijden. Naar 34,68. En dat betekende een persoonlijk record. Hij is begonnen. Eerst 100 meter. Gaan in 9,86. 9,82 voor Alexa Jezin. Het ritme in de bocht ligt niet super hoog bij Hein Speer. Zeker niet als je het vergelijkt bij Kato uit de rit hiervoor. Nu naar de buitenbaan toe. Dat grote lichaam van Speer, De 23-jarige man. De Zuid-Hollander die tegenwoordig woont in Ereveen. Daar komt J zien in de binnenbocht, maar die komt er niet aan. Otterspeer gaat de rit ruim winnen. En wordt het dan weer een mooie 34-er voor Rijn Otterspeer? Jazeker! 34-72. Geen persoonlijk record. Wel de tweede tijd tot nu toe. En daarmee moet hij denk ik tevreden zijn. Hoor. Maar 400-ste van zijn PR-af van vorige week. En hij is inderdaad tevreden. High five. Het handje tikken met Gerard van Velde. Otterspeer met 34-72. Voorlopig tweede achter Giorgi Cato. En wij gaan ons opmaken voor de rit van Q-Yuk dadelijk. Dat is er aan de hand met de AZ, Rachman? Ja, ik denk dat het allemaal wat voorspelbaar is bij de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Een 2-0 achterstand na 39 minuten. Kansen op 3-0 met de beulen, maar die wacht wat lang. Gaat dan nog liggen, krijgt een zetje van Celso Ortiz. En de scheidsrechter is onverbindelijk, maakt met twee handen het gebruik. Ditse Bujuk, sta maar op, want hier is geen sprake van een overtreding. Daar denkt uh, Harm van Veldhoven, de coach van Rode JC, heel anders over. Ik vind het lastig. Om er iets over te zeggen, hij gaat volgens mij zelf onderuit. Nee, dat is Donald. En dan geldt dat eigenlijk ook in het uh, vervolg van die actie van Roda met de beulen. Terecht dat die bal niet op de stip gaat. De marge blijft uh, twee. En dat is toch al verrassend genoeg in deze wedstrijd. Toch een uh, goede beslissing van Gusebujuk, denk ik. Om die bal niet tot uh, strafschoppen te promoveren, zoals je dan wel zo hoort zeggen. En dus heeft Kisek de bal achterin inmiddels bij Roda JC op het hoofd van Ramzi... Prachtige bal van hem hoor bij die goal van Jonker. Hij zette daar aan die linkerkant. Donald weg, deed hij heel goed. En nu ligt Ramzi geblesseerd op de grond. Gaat Guzibu ook maar even kijken. De wedstrijd is even onderbroken. Vijf en een halve minuut voor de pauze hier in Limburg. Het is 2-0. Het is allemaal voorspelbaar wat te traag. Ook het tempo wat te laag bij AZ. Sebastian Thiemann. Kijk naar Q-Yuk de viervoudig wereldkampioen van de laatste vijf jaren. De bel klinkt, want hij heeft 100 meter op zitten in 9'53. Heeft hij nou echt een knieblessure gehad? En loopt het allemaal voor geen meter dit seizoen? Zit het allemaal tegen? Of heeft hij zich gewoon echt gericht op dit weekend? Dan gaat hij morgenavond misschien wel lachend naar huis. Hij rijdt in ieder geval naar Artem Kuznetsov toe, dus zijn Russische tegenstander. Dendert voorbij de Russen in de binnenbaan. Komt mooi daaruit in die binnenbocht en is op weg naar de finish. 34'56 de te kloppen tijd van Kato. En hier is 34-33. En de armen gaan de lucht in van Q-Yuk Lee. Ja, ik denk toch dat het een klein spelletje is geweest door die knieblessure. Want met 34-33 begint hij toch weer fantastisch goed aan dit wereldkampioenschapsprint. Sneller dan alle rijders die er geweest zijn. Hij wijst trouwens eventjes naar boven. En daar gaat ook het vingertje heen. Q-Yuk Lee. Hij mag dan inmiddels 33 jaar zijn. En hij rijdt hier in ieder geval de voorlopig snelste tijd op de 500 meter. 34-33. Dicht ook op zijn persoonlijke... Record. Lee, ja, het is misschien te vroeg om daar één afstand te zeggen. Maar hij lijkt toch helemaal terug naar dit uh, in het seizoen waarin hij verder teleurstellend presteert. Hoe lang heeft Nak nog om er nog iets van te maken, Richard? Vier minuten en wat extra tijd. 1-1. En Nak stelt nog steeds. Teleur heeft wel een uitstekende vrije trap genomen een minuut of 6, 7 geleden. Met Schilder naar buiten gebokst door de winter. Verder zijn er nog wat andere opvallende momenten geweest. Met een aanval aan de linkerkant voor NAC. Waarbij Jan-Paul Saïs op het randje van het strafschopgebied schalk onderuit haalde. Naar de grond werkte. Maar de scheidsrechter zag er niets in. En daar kwam de graafschap dus goed weg. Ook een elleboog hebben we gezien van dezelfde wormgoor van de graafschap. Dat was ook niet best. Had een rode kaart kunnen zijn. Maar het werd slechts schil. Nu de kans voor NAC Breda met het schot. Van dichtbij een goede save van de winter. Het schot was van Jens Jansen, de vleugelverdediger. Dat was de beste kans voor NAC Breda in de tweede helft. En daarmee zeg ik eigenlijk genoeg over het spel. De aangever is Anthony Leurling. Het schot van Jansen en de redding van De Winter. Die de Graafschap dus op de been houdt. 87e minuut. Spanning volop hier in het Radverlegstadion. NAC speelt niet goed. De Graafschap heeft eigenlijk het meeste recht op een doelpunt in deze wedstrijd. Maar het heeft de kansen laten liggen. Nu nog steeds NAC in het strafschopgebied. Na die corner. Met heel veel mensen in een kleine ruimte. De bal gaat weer naar de zijkant Wordt Ingebracht, maar heel erg slecht. Bal gaat over de zijlijn. En zo blijft het hier in de 87. Ste minuut voorlopig nog bij 1 tegen 1. Gaat Roda gewoon rusten met die 2-0 voorsprong? Rachman? Ja, gewoon met die 2-0. Twee minuutjes nog in de eerste helft. Ietsje meer, zelfs 2,5. Maar het had 3-0 moeten zijn. Mats Jonker op dat moment. Een zekere nederlaag. Dat was het geweest voor AZ, denk ik. Maar wat gebeurde er dan een minuut geleden? Martens, halverwege zijn eigen helft. Met een lange bal terug richting zijn eigen defensie. Maar die bal ging heen over Moisander, de aanvoerder van de Halkmaarders. Daarachter stond Jonker. Die had een vrije schietkans. 1 op 1 met doelman Esteban. Maar hij schoof de bal voorbij de verkeerde kant van de paal. Centimeter werk. Maar het had gewoon 3-0 moeten zijn voor uh, Roda JC tegen AZ. En dan was het toch wel klaar geweest vermoedelijk. Nu de Alkmaarders nog. Maar heeft De Beulen wel de bal veroverd voor Roda op het middenveld. Dan zit Wielaard uh, in de problemen. Kan niet controleren. AZ komt er nu uit. Maar ook die paas van Holmen is zwak. Want Benschop ging in de as van het veld. Wat verderop een soort rugby. Daar liep Berens, maar de bal komt bij niemand terecht. En gaat dan vervolgens over de zijlijn. En zo uh, profiteert AZ dus ook, van, uh, ook niet van fouten bij Rode JC. Een ingooi voor Hemte. De linker verdediger, Meter of 15 voor uh, de middenlijn. Waar moet het uh, naartoe? Nou, bijvoorbeeld naar Donald. Daar zit, uh, voor de bezoekers uit Alkmaar-Ortiz even tussen. Kopt de bal weer over de zijlijn en dus mag Roda gaan gooien. Gaat Jonker dat misschien wel voor zijn rekening nemen? Nee, zegt toch tegen zijn linkerverdediger Hemte. Doe jij het maar, een meter of twintig over de middenlijn. Ingooi voor Roda JC nog een dikke minuut in het Parkstad Limburgstadion. Het is 2-0, echt waar, voor Roda tegen AZ. Sebastian, jij noemde Jamie Craig uh, voor de uitzending ook uh, als kanshebber. Ja, en... Oeh, nee, zijn niet goed weg. Ze moeten terug, Jamie Greg en uh, Mika Pautela. Inderdaad, Greg is uh, wat mij betreft kanshebber. Outsider kun je het ook noemen voor wat betreft het podium van het wereldkampioenschap. Vorig jaar werd hij zesde in uh, Heerenveen. Is 26 jaar, komt dus uh, uit Edmonton van origine. Woont tegenwoordig hier in Calgary, waar hij traint. En uh, is goed bezig ook. Vorige week ook goed gereden in Salt Lake City. Ook zeker op de 500 meter. Waar hij één keer het podium benaderde. Net niet opkwam. De vierde plaats. Persoonlijk record reed hij op de 1000 meter. Deze Jamie Gregg. Dus gaat hij meedoen. Pautela zou kunnen. Maar Pautela is normaal gesproken meer een subtopper dan echt een topper voor het podium. En uh, we weten natuurlijk dat Koskela, de beste fin en niet bij is, die heeft zich een uur voor deze wedstrijd teruggetrokken. Nog altijd staat uh, Lee aan de leiding. Kuyuk Lee. Mounsef Ouardi, een Canadees met uh, Marokkaanse voorouders, staat inmiddels op de tweede plaats. reed een dik persoonlijk record, 34-54 en is dus ook het toernooi goed begonnen. Nou, nu is uh, Jamie Gregg ook begonnen aan zijn uh, toernooi, want de tweede start was uh, wel goed tegen deze Mika Poutela. Hij heeft hier een goede 500 meter tegenstander aan. 9,67 voor Pautela, 9,73 voor Jamie Gregg, die daar een uh, aardig goede binnenbocht loopt, loopt. Al komt hij wel een beetje op het midden tegen de blokjes uit bij het oprijden van de kruising. Het leek allemaal vanuit mijn oogpunt net goed te gaan. Nu door de buitenbocht moet even het handje richting het ijs. Komt uh, Poutela onderdoor. Poutela moet zichtbaar erg inhouden om niet naar de buitenbaan te geraken. Maar wint wel de rit of toch niet? Ja, net wel. 34-62 de eindtijd van Pautela en 34-69 voor Jamie Greg. Daarmee staan ze in het clubje dat zeg maar, volgt op zo'n 2-tiende van q -Yukli. Maar ik had het toch iets sneller verwacht. 34-69 valt mij van Jamie Greg ietsje tegen. Richard van de Maanen met de slotfase van Nakte Graafschap. 1-1 in blessuretijd. Twee minuten zijn erbij gekomen, 40 seconden zijn we al onderweg. Nog even spannend dus. NAC dat het niet goed doet in de tweede helft en teleurstelt weer. Vorige week natuurlijk dramatisch. Excelsior 3-0 nederlaag en nu tegen de Graafschap ook al zo laag geclasseerd. De Graafschap dat hier in Breda gewoon baas is geweest in de tweede helft. De beste kansen heeft gekregen. Paal geraakt, lat geraakt met Poupon Met De Leeuw nog eens een keer een grote kans voor Poupon En NAC dat heeft er eigenlijk weinig. Bijna tegenover kunnen stellen. Ja, zojuist dat schot van Jens Jansen. Maar dat was het eigenlijk ook wel in de tweede helft. Nu een overtreding van Ted van der Pavert. Want de Graafschap koestert natuurlijk in de slotfase wel dat ene punt. Omdat NAC toch nog een keer probeert aan te zetten. Met opportunistisch voetbal. Met heel veel lange ballen in de... 16 meter natuurlijk van de graafschap. Nu weer Leurling die de vrije trap erin pompt. Weggekopt door Wormgoor opgevangen door Bayram. Die vervolgens dat niet al te best doet. En dan is het de graafschap dat weer kan overnemen. Aan de linkerkant van het veld met Schrekkovic. Die een goede eerste helft speelde. Maar in de tweede helft toch wat onzichtbaar is gebleven. Een aantal goede voorzetten had. Bal is over de zijlijn en nak gaat weer met Jens Jansen. Bal naar Leurling. Leurling die handig wegdraait van Meijer. Leurling gaat recht op het doel af. Is dan ook de leeuw. Kwijt, gaat langs van de Pavert. Die steekt een been uit. En dan een gele kaart denk ik. Ja voor Ted van de Pavert van de Graafschap. En nog één vrije trap voor Nac Breda. Nog één laatste kans. De blessuretijd uh, zit erop. Wat kan Nak nog doen? Alles gaat natuurlijk zo'n beetje mee naar voren. Het publiek dat gaat achter de thuisploeg staan. Mee een echt avondje. Nak is het niet geweest vanavond. Maar er kunnen rare dingen gebeuren in de slotfase. De bal wordt erin gepompt. De laatste thuiswedstrijd hier van Nak eindigde in 1, of in 2-1 moet ik zeggen. Voor Nak tegen AZ. Maar daar komt het vanavond niet van. Want het eindigt hier in een gelijkspel tussen NAC Breda en de Graafschap. De Graafschap laat het liggen, heeft de beste kansen gehad. En Nak stelt opnieuw teleur. 1-1 in Breda. Nak de traafschap. Het is rust bij Roda AZ, rust dan 2-0. Heracles Excelsior, hoe lang nog Frank? Daar uh, zijn we ook bezig aan de laatste tellen van deze wedstrijd. En Heracles weliswaar in ondertal tegen Excelsior, maar op dat moment al met 3-0 voor. Dat had daarna nog gerust 4-0 kunnen worden voor uh, Heracles. Eerder nog, dat het 3-1 zou worden voor uh... Door een goal van Excelsior. Zo gemakkelijk heeft Herakles het eigenlijk vanavond gehad. Zoveel beter was het. En dus zo dik is ook de verdiende zege van Herakles geworden vanavond. De wedstrijd nu afgefloten. 3-0 voor Herakles tegen Excelsior. En Herakles stijgt weer een paar plekken in de Eredivisie. En dan gaan we naar de laatste rit op de 500 meter met de mannen in Calgary. Sebastian Timmerman. Ik zou kunnen zeggen 2,5 rit nog te gaan. Want Oikawa en Was in rit 15 uh, reden toen jij naar me toe kwam op de kruising. Nu in de laatste bocht. Oikawa buitenbaan. Was heeft moeite om in de binnenbocht op de been te blijven. Moet echt weer opnieuw uitversnellen. Dat kost tijd. Dat kost seconden. Dat kost honderdste. En ze komen ook niet aan de beste tijden. Tenminste Oikawa, 34. 85. En de tijd van Arthur Was, even kijken, 34,89. Ik moest even naar uh, een uh, ander scorebord kijken hier in de hal. Omdat de tijd op de monitoren uh, was vast blijven staan, de tijd van Was. Maar 34,89 is de achtste tijd tot nu toe. Ze zijn dus bij lange na niet in de buurt gekomen van de tijd van kyu Yukli. Lee. De Koreaanse titelverdediger die nog altijd aan de leiding staat met 34,33. Publiek uitgebreid heeft bedankt. Rechts voor mij zit, uh, zeg maar op de hoofdtribune om het zomaar te noemen. het hoogte van de finish van de 500. Een clubje Koreanen, wellicht van een Koreaanse gemeenschap hier in Calgary. Of misschien zijn ze wel gewoon vanuit Korea hier naartoe gekomen om Q-Yuk Lee aan te moedigen. We hebben allemaal mooie Koreaanse vlaggetjes op hun uh, hoeden, op hun petten neergezet. Ze zwaaien ook met die Koreaanse vlaggen. En ze gaan nu allemaal weer staan en allemaal weer uh, gillen en sfeer maken. Mooi om te zien dat uh, dat clubje hier ook is. Want er staat een Koreaan in de baan. En ook eentje die we niet moeten onderschatten. Tae-bum Mo namelijk. De Olympisch kampioen van de 500 meter. En het win, de winnaar van het Olympisch zilver op de 1000 meter. En vorig seizoen in Heerenveen. Tweede op het wereldkampioenschap. Achter zijn landgenoot Kyu-yuk Lee. Tae-bum Mo dus tegen Dimitri Lokov, De rust die vorige week de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. De tweede 500 meter daar won. Het is de voorlaatste rit. Na nog Kang Sok Lee tegen Stefan groothuis. Nu dus deze Tabum Mo. Als Kyu Yu Lee 34-33 kan rijden. Wat kan Tabum Mo dan? Die even in moet houden als die zeg maar aanstuurt op de eerste buitenbocht. Lopkov in de binnenbaan. Er reed uh, ietsje langzamer over de eerste 100 meter dan uh, Mo. Maar heeft nu op de kruising uh, zo'n beetje dezelfde snelheid dan zijn Koreaanse tegenstander. En een meter of 10 voorsprong. Worden er nu ziende ogen minder. Want Mo heeft de binnenbocht. Komen allebei nou redelijk goed door de bocht. Want op het moment dat hij die zin in zette, moest Mo met zijn hand naar het ijs. En dat kost ook hem tijd dat is een fout van de Koreaan. En 34.46 is de winnende tijd in deze rit van Lobkov. 34 34.67 de tijd van Tai Be Mo. En daarmee staan ze voorlopig op de tweede, derde pla tweede plaats, moet ik zeggen, Lopkov. En de zesde plaats deze Tai Be Mo. En ze staan dus nog altijd achter q yook Lee ook. Maar Lopkov met 34.46 daar toch wel dicht in de buurt. Strakje 26 honderdste van een seconde op de duizend meter. Achter Lee op die, ja, op die kilometer dus. En Teiber Mo verliest omgerekend toch al 68 honderdste van een seconde op zijn landgenoot. En die tweede bocht, die binnenbocht, dat heeft hem dus toch wel behoorlijk wat tijd gekost. En zo'n binnenbocht is ook vaak het mindere punt van Stefan Groothuis. De Nederlands kampioen sprint vijf keer. In de laatste zes jaar werd Stefan Groothuis een Nederlands kampioen sprint. Maar bij het WK stond hij nog nooit op het podium. Vorig jaar ging het mis in Ereveen. Mis op dag 2, op de 500 meter toen hij een slechte race had. Toen hij eerst werd gedisqualificeerd. Die werd later die disqualificatie weer teruggedraaid. Groothuis werd toen vierde op dat WK. Er ging vaak in het verleden... Op moment Supreme vaak net ietsje mis. Tot het weken afstanden waar die derde werd op de kilometer vorig seizoen. En eindelijk een mooie internationale medaille pakte. Ik vind Groothuis de regelmatigste sprinter van dit seizoen. Regelmatiger bijvoorbeeld ook dan Kang Sok Lee, zijn Koreaanse tegenstander. Maar als de bocht maar goed gaat, als ook de start maar goed gaat met Groothuis, Daar heeft hij in het verleden ook moeite mee gehad. En dus zie je hem ook weer nu in die buitenbaan op de 500 meter voorzichtig van start gaan. Hij moet dat bij deze doen. Laat een soort halve slag zeg maar lopen en is niet echt... Uit de startblokken weg, maar komt rustig op gang. 9,74 is desondanks gewoon een goede opening voor uh, Groothuis, die vorige week naar een uh, persoonlijk record toereed in Salt Lake City. 34,55. Nu de jacht moet inzetten op Kang Sok Lee. Lee moet inhouden bij de buitenbocht, en daar komt Groothuis in die binnenbocht. Houdt hij hem of houdt hij hem niet? Hij komt er redelijk goed uit. Wat missertjes, maar met voorsprong nu op Kang Sok Lee. Stefan Groothuis heeft de snelheid ingezet en eindigt in 34,84. Dat is de negende tijd op de 500 meter, en daarmee ...levert hij dus ook tijd in op Q-Yuk Lee. Een halve seconde dik op deze 500 meter. En dan betekent dat voor de 1000 meter... ...dat Stefan Groothuis straks al meer dan een seconde goed moet maken op Q-Yuk Lee. En dat Groothuis ook niet de beste Nederlander was op deze 500 meter. Want die eer gaat naar Hein Ottespeer. Q-Yuk Lee wint de 500 meter in 34-33. Lopkov wordt tweede. En staat nu al 2600ste achter op Lee straks op de 1000 meter. Oeardi, de verrassende Canadees... Die moet al 4200ste goed maken. Kijk ik dan verder de lijst af, kom ik uit bij uh, Tabu Mo. Vorig seizoen toch tweede. Ook al op 6800ste. Greg op 7200ste. Otterspeer op de 1000 meter, op 7800ste. En Groothuis dus al op meer dan een seconde. Zoek ik nog even naar Shawnee Davis, de Olympisch kampioen en wereldkampioen op de 1000 meter. Hij moet straks op zijn geliefde afstand al 1 seconde en 6600ste goed maken op QU leap de Koreaan kyu Lee. De titelverdediger die niet goed in vorm was dit seizoen. Is wel de grote winnaar van deze eerste 500 meter van het WK Sprint. Hij wint en hij slaat een gat naar zijn concurrenten. Ja. The fresh two dozen figures kept cancer Anadel Ray met blue jeans. In de eerste divisie was er één wedstrijd. Eindhoven-Veendam 2-0 werd het. Lucius en Moktar scoorden. Eindhoven blijft daardoor tweede, maar ja, wel 11 punten achterstand... op de koploper, FC Zwolle. En het Gerritsen was de beste Nederlandse op de 500 meter. Ze werd vierde en Jeroen Stegenburg praat met haar. Ja, net dat valt mee, sterker nog. Het is best goed. Ja, het is best wel goed, ook heel dicht bij mijn PR. Ik heb ook al best wel een tijdje niet bijgezeten. 400ste erboven maar. Ja, ja dus... Uh... Ja, op zich echt een heel mooi begin zo. Is dit, nou, is dit nou beter dan jij had durven hopen? Ja, absoluut. Er zijn een paar meiden die iets tegenvallen. En, uh, ja, weet je, het is pas het begin en we moeten er nog drie, maar weet je, zo beginnen is gewoon heel erg lekker. Want je had je heel bescheiden opgesteld in aanloop naar dit toernooi. eerste tien zou wel mooi zijn, maar als er nou een streep gezet wordt onder die 500 meter, sta je er eigenlijk gewoon beter voor dan vorig jaar? Oh, dat weet ik niet eens maar, Ja, nee, weet je, op zich... Voorafgaand aan hoe, het, uh, hoe mijn verloop van het seizoen ging, weet je, had, heb, heb ik eigenlijk ook nog steeds geen idee waar ik na een grote vierkamp zou kunnen staan. Deze, re, deze race liep goed. Zometeen uh, wordt het sowieso wel spannend spannende race omdat ik natuurlijk tegen Nesbitt moet rijden. En daar moet ik me heel goed uh, focussen op mijn eigen, mijn eigen race, mijn eigen aandachtspunten. Is dat moeilijk als je tegen Nesbitt rijdt? Uh, ja, op zich in het verleden heb ik wel vaak... En uh, ik moet gewoon uh, ja, zo goed mogelijk gebruik van hem maken eigenlijk. Net zoals ik net mooie kruisingen heb, moet ik gewoon zorgen dat ik zo meteen uh, ja, mooi achteraan kan zitten met de kruising. En uh, voor de rest uh, ja, zie ik het wel. En daar uh, heb ik in ieder geval wel veel zin in. Heb je van de week een aantal keer gezegd dat je bent gestopt met zoeken naar topvorm. Is dat de sleutel geweest om hem dan misschien te vinden? Um, nou, In ieder geval uh, dat het niet zozeer... Weet je, soms ga, ga ik gewoon heel goed voor zoiets schaatsen, nu laat ik het gewoon los en dat gaat op zich uh, ja, nu wel, wel goed. Is het nu moeilijk om ervoor te zorgen dat die onbevangenheid die je meenam naar de start van de 500 meter, omdat er geen verwachtingen waren, om die nu ja, niet te verliezen omdat die weer goed staat en dan misschien weer te veel gaat nadenken? Uh, nou ja, maar op zich is mijn focus en uh, op de pings die ik moet doen gewoon heel goed. En uh, ja, dat neem ik gewoon mee in mijn volgende afstanden. En het is gewoon fijn dat ik er zo goed voor sta. En uh, nou ja, weet je, na vier afstanden dan, uh, heb ik uh, hopelijk uh, weer een heel mooi verhaal. Het begin is goed. Het begin is goed, ja. Ja. Okay, Jeroen Stekelenburg en Annette Gerritsen, die dus vierde werd op de 500 meter. Heerenveen FC Utrecht werd 2-0 en die eindstand was al binnen een kwartier bereikt. En dus zei Jeroen Gruter tegen de trainer van Heerenveen, Ron Jans. Het werd al heel snel 2-0, Ron. Was daarmee de wedstrijd ook meteen gespeeld? Ja, als je na 90 minuten eh, nabeschouwt, eh, wel. Want eh, ja, we begonnen gewoon heel goed. En eh, we, Na een kwartier stonden al 2-0. Twee goede goals. En. Eh... Ja, ik vond dat wij daarna slordiger werden, maar we hadden een paar goede aanvallen. En voor rust had het eigenlijk al 3-0 moeten zijn. In de tweede helft uh, hadden wij de 3-0 ook moeten maken. En nou, dan weet ik niet wat er met Utrecht uh, gebeurd was. En uh, ja, ze hebben eigenlijk alleen maar wat dreigende momenten gehad. En waren uh, verder eigenlijk vrij, vrij ongevaarlijk. Dus het was een hele ja, regelmatige uh, overwinning. En ja, na 2-0 was de wedstrijd uiteindelijk uh, over. Is het typerend voor Herenveen in deze fase van de competitie... dat jullie eigenlijk freewheelend zo'n wedstrijd kunnen winnen? Nou, dat, dat is het enige verwijt wat we kunnen maken. Want uh, ik vind dat we in de tweede helft heel goed de controle hebben gehad. Ook uh, naar voren speelden, ook uh, meteen weer uh, naar rust. Maar dan moet je wel uh, afdrukken. Maar kansen kun je missen. Maar op een gegeven moment gingen we lopen met de bal. Gingen we achter het stambeen, gingen we het te mooi doen. En dan, uh, nou, ik hoorde het Fred Rutte ook zeggen, tierenland -tijntjes. Je moet gewoon uh, effectief uh, blijven spelen. Want bij 2-0 hoeft een wedstrijd nog niet uh, gedaan te zijn. En, uh, uh, dus daar, daar kunnen we nog kritisch op zijn. Maar als je nou ja, daar kritisch op kunt zijn, dan zit je wel in een uh, goede situatie. Ja, want na de winterstop uh, twee wedstrijden, zes punten. Vijfde plaats, heel stevig in handen. En nu de halve finale van de beker misschien op komst. Want jullie spelen tegen Vitesse. Het gaat het geweldig allemaal. Ja, maar uh, er zijn nog vijftien uh, uh, wedstrijden te gaan. En nog drie bekerwedstrijden, hoop ik. Dus uh, we zijn er nog lang niet. Wat is de kracht momenteel, als je dat uh, in het kort zou willen schetsen van Heerenveen? Dat het echt een team is? Nou, dat is denk ik wel... Um, volgens mij, je wint al alleen maar wat. Uh, je boekt goede resultaten als je een team bent. En dat is uh, denk ik een heel compliment uh, ja, voor ons allemaal eigenlijk. Dat, uh, dat we daar enorm in gegroeid zijn. We werken voor elkaar. Uh, er komt steeds meer duidelijkheid over de speelwijze. Dat gaat ook steeds meer uh, vooruit. Uh, met de druk zetten. En uh, ja, wat dat betreft uh, ja, kan het wel eens een heel mooi seizoen worden. Dat zei Ron Jans, de trainer van Heerenveen nu nog... want aan het eind van het seizoen gaat hij weg. Gert-Jan Verbeek, wat zou hij gedaan hebben in de rust... om uh, iets te veranderen aan de instelling van AZ... dat met 2-0 staat tegen Roda, niet meer. Ja, ik hoop voor de spelers van AZ dat hij het bij woorden heeft gelaten. Het zullen wel feller worden geweest en ongetwijfeld. Zijn ploeg staat met 2-0 achter in de rust. Bij Roda AZ er wordt inmiddels weer gespeeld en we zitten 13 seconden in de tweede helft. Hij heeft in ieder geval duidelijk ingegrepen, Gertjan Verbeek. Dat mag je toch zeggen met het inbrengen van Klavan, die op de linksback positie is gaan spelen. Op het middenveld zien we dan zometeen Palsen staan. Zo zal het eruit zien achterin, denk ik. Eltidoor door ook in de ploeg gekomen voor Maher en dus een extra spits. Maar vooralsnog is het Roda aan de bal in de as van het veld met Jonker die meegeeft aan Adil Ramsey. Die een meter of vijf uit de punt van het van AZ inmiddels is. In de as van het veld vervolgens weer Vormer zoeken naar Malki met een hoge bal. Dat had in het begin van de wedstrijd dus succes. Met die kopbal in de tiende minuut. Dat was Malki en uh, Jonker in de 33ste. Met de 2-0, de 33 e minuut van deze wedstrijd natuurlijk. Donald verliest de bal. Sander pakt over Martens op de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld gaat de helft op van Rode JC. Met de bal in de voeten. Ziet geen afspeelmogelijkheden. Dus maar vooruit zoeken naar Elti door. Maar daar komt de bal niet terecht. Want er wordt gekopt achterin bij Rode JC door Wilaars, Maar Paulsen is de man die opvangt en meegeeft wat meer naar binnen toe. Halverwege de Roda helft aan Holmen. Paulsen krijgt de bal terug. Maakt een actie. Haalt de achterlijn. Heeft ruimte om een voorzet te geven. Dit kan dreigend worden. Maar een zwakke bal van de Deen. half hoog op het lijf van Vormer. Die daar in de weg staat en de bal dus inderdaad te pakken heeft. Dan gaat het vooruit met Malki. Had de Beulen buitenom moeten komen ter hoogte van de middenlijn. Maar hij komt niet de Belg. En dus gaat de bal over de zijlijn. Mag AZ gaan, gaan gooien. Maar de Alkmaarders zouden dus wel eens de koppositie in de eredivisie kwijt kunnen zijn op de 19e speelronde van de eredivisie. En dan komt PSV dus bovenaan te staan. Zover is het dus allemaal nog niet. Want er is nog heel lang te spelen in deze tweede helft van de wedstrijd. Nog een minuut of 43 in totaal met mooi Zander die de bal de diepte instuurt. Daar gaat Martens erachteraan. Meter of tien buiten het strafschopgebied van Roda. De bedoeling is Berens die via de rechterflank moet voorgeven. Hemte zit ertussen. De Belgische vleugelverdediger van Rode JC. die wel wat problemen heeft gehad. in deze wedstrijd met Berens. Eigenlijk nog geen direct duel heeft gewonnen. Hele grote gevolgen heeft dat dus tot nu toe niet gehad. Daar is Jonker weer, de aanvoerder van Roda. de hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Bal richting Malky Wordt daar toch door Klavan wat in de rug gelopen. Dat ziet schijt, de scheidsrechter Kuzebujuk inderdaad. Hij fluit er ook voor en geeft dus aan Rode JC een vrije trap. Een meter door 15 over de middenlijn. Wat aan de linkerkant van het veld. Ja, wat je nu ziet, dat zal je ongetwijfeld vaker gaan zien. Bij dit soort uh, momenten als er gefloten wordt en Roda moet een bal zoeken. Dan is die bal even kwijt, dan duurt het allemaal lang. En zo verstrijkt de tijd natuurlijk in het nadeel van uh, AZ. Daar is de bal van Ramzi richting het strafschopgebied. Jonker de lucht in, maar dat doet ook uh, Klavan. Die is uh, hoger, komt hoger en kopt. Verdedigt uit, Ramsey pakt weer op. Malki buitenom, punt strafschopgebied aan de linkerkant. De bal teruggetrokken naar Ramzi. Dus in de diepte aan de linkerkant. Diep op de helft van AZ. Verdedigd daardoor Rijne. Komt er niet langs Malki, Het moet achteruit. En vervolgens nou, nog maar eens jagen met de Syriër. Bij de achterlijn wordt ook weer verdedigd door Zander. Ja, Malki is er langs. Malki is er langs. Kan een voorzet geven. De beulen. De beulen. De lat via de handen van doelman Esteban van AZ. En dan nog een keer de lat geraakt in. De nastoot door Malki. Het is niet voor het eerst naar nou, dit spectaculaire moment dat je kunt zeggen AZ gaat werkelijk door het oog van de naald. Het begint allemaal met Malky die dus de baas is over de aanvoerder van AZ. Daar achterin van 5 meter recht voor de goal de krachtige kopstoot van de Beulen. En dan Malky nog een keer en dan de Beulen en zo raakt de bal dan voor de tweede keer de lat. Allemaal vlak voor het gezicht van Esteban. Die adem zal halen, opgelucht adem zal halen. Dat doet hij in de 49ste minuut bij wel de 2-0 voorsprong van Roda nog altijd tegen AZ. Tjonge. Met Don't You Worry About A Thing. Je hebt nog uh, ruim anderhalve minuut uh, tot het uh, NOS Journaal. niet mee bij Roda AZ. 53ste minuut van de wedstrijd. 2-0 voorsprong voor Roda JC met Jonker op de rechtervleugel. vleugel. Vechtend duel uit met van die niet linksback... maar in het hart van de verdediging is gaan spelen op de positie van... Uh... Vier geven die op het middenveld en uh, Tidor als extra spitsje zou kunnen zeggen. We hebben even zitten puzzelen met z'n allen. Dat dit een soort van 4-4-2 is waarbij dan opgemerkt moet worden dat Berens op rechts en uh, Holmen aan de linkerkant buitenom moeten komen in de aanval van de Alkmaarders. Zijn het middenvelders zijn het aanvallers zeg het maar. Ik kan het even vertellen omdat er een vrije trap is gegeven aan Roda Dat Jonker dus de bal had. De bal ligt twee meter uit de zijlijn. Diep op de helft van AZ. Verlengd door de beulen. En komt bij niemand terecht die bal. Het is uh, Roda wat dus weer een keer gevaarlijk is voor de goal van AZ. Het is overigens uh, Wielaard en niet de beulen die die bal eigenlijk verlengt. Of was dit een uh, kopbal op de goal van Esteban Ik denk dat het de bedoeling was toch om die bal nog wat verder Richting de goal van AZ te brengen. Uiteindelijk staat er dus voor de rest niemand van Roda daarvoor. AZ op de helft van Rode JC in de middencirkel. Maar Holmen maakt daar een overtreding. Steekt zijn been een ietsje te ver vooruit. En dat ziet Guzebujuk, de scheidsrechter van dienst, geeft een vrije trap in de middencirkel aan Rode JC. De bal bezit aan de rechterkant van het veld met Montaigne Speelt onopvallend, maar redelijk degelijk. Via Wielaar terug naar doelman Kiesek. Bal in de middencirkel bij Ramzi. Aan de linkerkant Hemten. Metertje op 20 voor de middenlijn. Draait wat om de eigen as, Wordt wat opgejaagd door Berens. Maar neemt geen risico. En speelt hem terug richting Kiesek. Daar is Malki weer. Gaat maar weer eens lopen. Doet ook Jonker gaatje dichtgelopen door Klavan. Roda AZ is nog altijd 2-0. de lijn. Op 1.